Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten de Republikeinen uit het overleg met president Obama gestapt over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Die verhoging is nodig omdat het land anders binnenkort niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Om te bezuinigen is Obama bereid om te snijden in de sociale zekerheid. Maar hij wil tegelijkertijd de belastingen verhogen iets waar de Republikeinen fel op tegen zijn.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 De Congolese zakenman Jean-Pierre Bemba wil in november meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland. Bemba zit al drie jaar in de gevangenis van het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2002 en 2003. Bemba was de leider van de rebellenbeweging MLC. Die wordt beschuldigd van onder andere verkrachting en foltering. In Kinshasa werd de afgelopen dag een verklaring voorgelezen waarin Bemba zijn kandidatuur bekend maakte. Hij was in 2006 ook kandidaat voor het presidentschap, maar verloor toen in de tweede en beslissende ronde van het zittende staatshoofd Kabila. De Roemeense politie heeft gisternacht een groep Belgische scouts gered. Ze waren tijdens een nachtwandeling verdwaald in de bossen in het westen van Roemenië. De groep bestond uit 34 padvinders uit Antwerpen, onder wie ook kinderen van 12. Nadat ze verdwaald waren, wisten ze een noodnummer te bellen, waarna een zoektocht begon. Na vier uur zoeken werden de scouts gevonden rond een kampvuurtje. Een van hen had kneuzingen en sommigen waren licht onderkoeld. In een nabijgelegen klooster konden ze bijkomen van hun avontuur. Het weer vannacht in het noorden kans op een bui, verder wordt het een herfstachtig weekend. Met buien en veel wind, het wordt een graad of 17, vanaf maandag droger en warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. John Zee, Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Four, Three.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 Op 106.9 C.F.M. Yeah.